Corrie van der Linden, Nels Nel Snell, Paul van der Lex en Tony Fouletta spelen een Hollands avontuur. Een lijst van Peter Willem Fransje. In de Pellenhuis. Ga je nog Goed. Ik steek het kop. Jij kan de wind. Er is niet zoveel wind. Ik wil heel wel voorop rijden. Niks ervan. Blijf maar dicht achter me. Oké? Okay? Oké. Okay. Lieve. Ja. Mag ik. Mag ik naast die komen rijden? Dan hou je het niet alleen? Nee. Het is niet verstandig. Maar... Voor de gezelligheid. Dan houdt je een beetje praten. Je moet praten. Ja, maar ik kom toch maar liever naast je. Geef me je handen. Huis Ja. Ja, goed zo. Goh, dat gaat fijn. Zo kan ik wel uren naast die wegen. Nou, pas wel. op. Hoe je die wint, liefst nog wel een gratis hoe lang moeten we nog? Nou, een het is. Voor we op de plas zijn. Rek je niet, denk je? We moeten wel. Je ziet hier geen mens. Je zit hier midden in het boerenland. Is je moe, lopen we een stukje? Ben gek? Gaat toch best hoor. Maar ik denk dat ik... dat ik toch wel weer achter je ga. We ben het wel toch tegen. Omdat ik er veel praat. Dan moet ik mijn mond houden. Dan raak je niet uit de adem. Je kijkt nog steeds tegen je rug aan. Je hebt wel een brede rust, hè? Je lijkt helemaal niet op dat... ...op het, het groene bentje dat je bent. Zeg, nou moet je me niet gaan beledigen. Zelfs weer terug zeggen kan je niet. Denk om je adem. Pas op, ik krijg je. Nee, je moet schaatsen. Ik heb best zin om wat met je te draaien. Zeker hier. Ik heb nog nooit met je gevrijd op het ijs. Daar is het ijs niet voor. Wil je niet vrijen? Nee! Blauw, hoor Je zijn op de plas. En je zijn net een uur. Nou ja. Zijn we dus nog eens voordomter? Dat lijkt me wel verzonder. Dus moeten we doorrijden. Gewoon doorrijden? In al dat land zit je nou precies één boerderij. Lijkt me ook niet leuk om hier te wonen. Misschien is de plas niet ver meer. Nee. Zullen we er eens aangaan? Waar bij de boerderij? Toen nou. We doen gewoon of we familie zijn. We zien je aankomen. Jij bent, jij bent een neef. Jawel. En ik een neef. Die knapt ze meteen wel met een hoop familie op. En misschien vinden ze het prachtig. We zien hier vast geen mens. We kunnen beter aanpoten en proberen voor het donker op de plas te zijn. En niet te zelf praten, Elf. Moet je adem verdelen en zo lang mogelijk uitglijden. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zo kiet je er nog eens lekker op, hè? Als je niet grote dingen bent. Je maakt een smak. Het is vroeg me naai. Oh, je hinkt een beetje, maar je niet. Het gaat, dat is veel erger. Ik kom hier. Ik moet hem nog niet proosten. Is dat goed dat je hem meteen losliet? Anders had jij ook geduikt. Het ijs is hard, hier. je? Ik hoop het niet. Want hier is er nog echt niet. Nee, niet precies. Nou, ik zal je helpen, want jij moet je schaats ook afdoen. Er zit niks anders op dan dat we gaan lopen. Ja, dat kan het ontschelen. Oh, nee. Kom maar hier. Niet lang je voeten. <laughs> zo, je hebt je peters los. Nee. <laughs> zijn mijn peters niet. Wat heb je toch een mooie benen? Je moet met schaatsen wat maken. Ja, natuurlijk schaatsen. Nou, laat maar. Ik zal het zelf wel doen. Anders komt er niks van terecht. Dan, He? er zit maar één ding op, de boerderij. Wat? Nee hoor. Waarom niet? Dat vind ik eng. Eng? We gaan gewoon naar jouw familie. Het is mijn familie niet. Dus dat is het enige wat we doen kunnen. Nou, misschien helemaal niet voor mensen Als je zo afgelegen wonen dat je geen behoefte aan contact. Dat wat voor raar. Ach, ze eten je juist niet op. Die boer is een zonderling. Een wat? Zonderling. Nou, dan krijgt je. Jij bent ook een zonder uh, buitengewoon meisje. Ik doe niet zo vervelend. Nou, kom op. Ik heb zin om die boer in het hoofd te gaan maken. Ik ga niet, hoor. We steken die sloot over en we zijn er zo over weg. Nee. Ach, doe op, het doel, nou, doel dat voor je veel te koud. Kom, niet bang wezen. Er is helemaal niet zo bang voor te zijn. Oh, hemel. Je bent toch zo gek op honden? Nou, als die fout is. Ah, hij is alleen maar. Als die zo in de keer blaf van blaf zou het veel gekker zijn. <laughs> we lopen rustig door. Oké. Okay. Dan roepen we roepen hem al terug. Ja, ja, oude jongen, goed voor. Ons. Toch knijp jij hem ook? Nou, niet meer hoor. Kneep je weg? De enige voor wie ik niet bang ben, ben jij. Zo, we zijn er. Moeten uh, we eigenlijk aanbellen? Ze hebben ons al gezien. Maar het is wel beleefder. Nou, dan bel ik. O oh, je, elektrische bel. Zo nou, achterlijk zijn ze hier niet. Nee. Vind je het nog eng? Nee, ik wil het op winden. Ja. Dat is ook wel een beetje gek. Goedemiddag. Dan neemt u ons niet kwalijk dat we zomaar aanbellen. Ja, nee. Daar is er wel voor. Komt er maar één. Oh, maar... We, we willen u niet storen. Nou, oh, je kan van in de kouw blijven staan. Ja, maar we gaan door. Ja, Kouché. Kouché. Hoe is het? Goed, vallen. De jongelui van Kari? Ja, de jongelui. Ja. Nou, dat kan je verhouding komen. Nou, dat ben dan met deze... Ja, dat is veel maar hier, hè. En die kun je daar toch niet gaan. Wacht ik, hoe even het de Ja, dat doen we graag. Eh, zei de vrouw. Dag mevrouw. Wat? Nou, loop maar goed door. Wat je de dachten en de mutsen in het handwerk? En de schaatsen? Top. je de inkels zal een lekker voor vooruit. Ah. Het is hier heerlijk warm. Best om u te houden, niet? Nee, pak ook een stoel. En net van buiten komt... Dan werd die de warmste duivel. je <coughs> die ergens in de zomerwijs binnengekomen oh, zelf? Nou, dan nee. Hij wilde helemaal niet stoeren. Stoeren? Die zou ons nou stoeren. Dan komt hij nooit in levende ziel. En wat alleen maar om de hond. Je komt toch in de stallen, Dirk. Ja, nee, neem ik. Wat zat nou? Nou, die jonge zijn er niet bang voor. Anders zouden ze nooit naar hier gekomen zijn. Hij nou, is kwijt in de zin. Daar, dat, dat trouwt je, hè. Nee, je hond is de beste meisjesmessen. Nou, als jij het zegt, dan zal het wel zo wezen. Het was een lekker kopje chocolade klaar klein Oh, Maar dat is voor ons geen moeite. Oh, wel nee, dat is toch geen moeite, kind. Dirk heeft de melk, staan. Ja, en wat zou toch tijd voor meneer? Nou, toch hetzelfde, dat gaat Ja, maar hij is hier niet op tijd. En wat had jij dan gedacht? Dat moet je aan de man overlaten. Uh, een puur kojakje, jongen man. Om weer warm in de botten te krijgen. Nou, hoor. Uh, alleen als de juffrouw er niks op tegen heeft. Ja, wat kan de juffrouw daar nou tegen hebben? Je hebt er zeker zelf het meeste trek in. Jij leert ze nog kennen, je vrouw, na zo goed jaar. Ja, ons ze ons. Hè. Ik zal mijn eigen er niet mee bemoeien. Alleen, je schenkt een beetje rustig, hè? Ja, dan hoe moet je nog verder? Ja, maak me niet ongerust. Je vrouw houdt wel een ogen in het zelf. Ja, we zijn met z'n tweeën. En dan moet je weten van geven en van even. We zitten elkaar wel eens in het verwater. Jij is er niet altijd eens met anderen, Maar waar is dat niet, hm. Of zijn huishouden ja. zie je, Kijkt met elkaar uithouden. Of je het de hele dag liefst met elkaar. Nou, moeder. en wij wel vriezen? Nou, daar hoef je dan toch niet zo door te gaan. De tegenwoordige jeugd, die weet best wat er in de wereld te koop is. Je zal vink suiker? Goed dan mijn man. Mm. Wil meneer ook suiker in de cognac? Nee, dank u. Blazen hoor, je vrouw. Mm. Heerlijk is het. Spostrecht, heb je eh, gezondheid wel. Nou, eh. Moet je dat te horen. <laughs> <laughs> het is fraai. Moet je nou toch genoeg in je niet zijn. Ja, het smaakt lekker, man. Je hebt het zeker naar je zin, hè? Nou, maar nog. Hij heeft de hele nacht met onze merrie opgetrokken. Yeah. Yeah, ja, dat hij op een boerderij, dat is afgeklavat. Maar vanmiddag heeft hij toch nog een bijntje geschaad. Hij was net terug toen u kwam. We zeggen dat je in de meneer hierop afkomt. Ja, yeah, ik dacht, die zijn de weg wacht. Maar... Nou, de weg. Dat kan hij missen. Steek maar rechtdoor. In een kwartier ben je op de plaats, toch? Ja, op de schaap dan, hè. Oh, ik wist het niet, maar ik had er zo zo'n beetje. Ik ben te stijf om nog goed fruit te kunnen. Maar de boer is slecht in winter over. Weet u dat ik nog een heb in jouw tegen, toch? Ja, vier keer. Ja, vier keer. En één keer is hij tweede geworden. Veertig jaar geleden. Ja, Veertig ja. jaar terug. Ja, we zijn drie jaar vertrouwd. Ja, ik zei nog dat is de laatste maand dat ik meedoen. Ja, ik wilde de vrouw niet alleen laten. He. Nou, van mij mocht je anders. Ja, van jou was goed. Maar ik had dat mijn kop gezet, he. dat laatste maal was. Trouwens, acht jaar heeft het daarna stuur gelegen. Niks dan kwaad voor winters. Nou ja, ik was toen zo sterk als een beer, als ik je het zelf. He. En ik mee met de voorste. He. Tegen het andere die was. Nou, toen bleef, uh, ja weet je nou. Uh... Bartenaal. Ja, ja, ja. Bartenaal, die brengt nog over, hè. Die was nog sterker dan ik. Die liep gewoon van me weg. ...maar ik wil je tweelen. Ja, ja, ja. Ik kon het toen me van... ...dat ik heb er wel En s'nacht nog naar Ja. Ja. Yes. Yes. De vrouw was de hele onder te boven van... ...toe ze Ja, want hij vertelde het mij niet, hoor. Ik moest het lezen in de krant. Ja, zo. Ja, kijk, ik dacht, ik zeg niks, hè. Dit is te groter de verrassing. Het kostte me wel veel moeite... ...maar het hield mijn kop. En toen had je je gezicht moeten zien, hè. <laughs> nee, nee, nee voor je nou weer inschenkt, schenk mooi dat eerst vragen. Mevrouw, wil u nog een kopje chocolade Melk? Mag ik het eerlijk zeggen? Zeg rust. Nee, kind. Je u natuurlijk graag voor het donker te plassen zijn. Ja. Nou, zie je wel. Ach, oh, Derek, schenk dan maar in. Maar uh, drink het meneer nou niet op, hoor. Lijkt het wel dat het niet gegent is. Ik wou u eigenlijk wat anders vragen. Nou, als je een plezier kan doen, ja, maar op, hoor. We kwamen eigenlijk allemaal om te kijken of u ons aan een schaap kon helpen. Een schaap? Uh, ik ben vlak voor uw huis in een schudderij. Ah, ah, Wacht erin. Ja, en, en nou is het schaap geblikken. Uh, u kunt het zien. Eerst zien, hallo, hè. Ja, ja. ja. Hmm, dat helpt geen moedertje, want Hij heeft niet meer te maken. Nou, Met maar het, ik ben hier goed. Dirk, hou de schaap in het schaap. Ja, ja. Maar ik wil niet dat u mogen... Ah, nou. we zijn het er in de wereld om een te helpen. Waar of niet? Nee, ik ga te al langs gezien in die schaap te Kijk, ik... Ik heb er heel eentje klaar gegeven. Nee, dat is niet de goeie. Hoezo? Nou, dat is toch een oude. We rijden nooit op. Dat klopt. Dat is een schaats van de toch? Nee, maar, maar er heeft meneer toch niks aan. Waarom geef je de nieuwe dan niet? Nee, nee, nee. En moet die van de toch maar nemen? Nee. Ja, niks te maken. Maar er mocht nooit iemand op schaafsen. Dat was een pronkstuk, zei jij altijd. Ja, dat was vroeger. Dat ben je nog zo, hè. Maar als meneer van al mee naar huis komt... Je weet toch zeker niet dat hij gaat lopen? Maar wie gaat hij in de kast uit? Wat oh, zijn er toch van zo'n man? Nou, is niet goed, Sam. Hij zit toch altijd voor verrassing. Het is een schaap waar hij zo gek mee heeft. Nou, ik beloof u dat ik er voorzichtig mee ben. En we komen hem zo. Gauw mogen we terugleggen? Ja. Misschien morgen al, hè? Nou. Ja, we kopen nieuwe voor jou en dan rijden we meteen hier naartoe. Nou, mag ook met de rust komen, hoor. In elk geval weet je nou wat er wezen moet. Ik hoop dat erin niet breekt als je mondelijk bent. Ik ken wel goed een vet, Fred, maar eh, ik kan nooit weten, hè? Hij ziet er prachtig uit. Ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet. Ik vind het werkelijk een eer om erop te mogen leren. Ja, ja, praat me maar niet, met bent de maar onder. Ah, deze juffrouw, die schaafje met laatste terecht, nou, hij is veel makkelijker. Ik moet altijd op doorlopen. Nou, schat je er ook een paar aan, hè? Hé, hey, yeah. <laughs> ja. morgen is weer, hè, je komt. <laughs> nou, ik ben klaar. Ik ook. We eh, vergeten de dag en de muts niet, hè? Ik zitten hoek in. Oh, eh, maar dat mag ook wel. Nou, u weet het, hè? De sloot over en dan mijn rechterdeur. Het is toch licht? Als jullie voortmaken, dan ben je pas op tijd. Zullen we zullen er flink aan trekken. Ja. En ik ben helemaal opgeknapt. Mooi, Jo. Zo, gelaten met een sfeer. Dankjewel, hoor. En u ook, hartelijk bedankt, Ja, het is best hoor. Geen en maar gauw. Tot ziens. Tot morgen. Ja, yeah, tot morgen. Ja, ik denk om die keuze, hè? He? Ja. Zo, zo hartelijk als die mensen zijn. Geweldig. Meen je dat nou of niet? Ik meen het. Je zegt het ik mij bijvoorbeeld niet in niks zou schelen. We hadden het niet beter kunnen treffen Ik neem mooi wat voor de meest. Ik weet niet wat, maar ik vind toch wel dat het het minst is wat we kunnen doen. Vind je dat niet? Natuurlijk. Hoop, hoop, stel is een hobbel. We hebben daar net de kadans te pakken. Wat kan je de niet zeggen van niet, Maar we moeten voortmaken. Ik begrijp niet waarom je zo onhartelijk bent. Die mensen zijn zo aardig voor ons geweest. En jij besteedt er nauwelijks een woord aan. Jij denkt alleen maar... schaatsen. Dat Natuurlijk, liefde. Het enige wat ik doe is heel goed opletten. Maar waarom dan? Ik nou eens naar mijn rechtervoet. Dacht je dat ik met die schaats in een scheur wil komen? Of onderuit gaan? Die schaats mag niet kapot gaan. Daarom geef ik je bijna geen antwoord. Ik neem geen enkel risico. Ik wil hem net zo gaaf terugbezorgen als hij het nu is. Liever, ik heb niks gezegd. Ik hmm. was erg onaardig. Heb ik het daar weer een beetje goed gemaakt? Ja hoor. Ik vind in één woord geweldig. Zo goed? Laat het dan eens merken. Wat had je gedacht? Ik heb weer zin om je te vrijen. lukt je toch niet? Wedden! Wedden! Is het hard? Ik kan je niet bijhouden. Een Hollandse <laughs> avontuur. Een bijspel van BB Fransen werd gespeeld door Paul van der en Corrie van der Linden met tennisroulette en Nels Nel. De regie had Emil Kalner.